Minister Schultz van Verkeer is tegen de tol die Vlaanderen wil gaan heffen voor personenauto's. Ze zegt dat de maatregel Nederlandse automobilisten dupeert. Vlaanderen heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse minister wijt zei zaterdag dat hij ook tol wil gaan invoeren voor personenauto's. Met de inkomsten wil de regering de wegen opknappen.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 De Nederlandse zwemvrouwen hebben de 4x100 meter Estafette op de EK Kortebaan gewonnen. In Londen eindigde Maud van der Meer, Femke Heemskerk, Marit Steenbergen en Ranomi Chromo ruim voor de Italiaanse ploeg. Nederland greep acht keer eerder goud op de 4x100 meter vrij, maar de laatste keer was in 2008. Het weer vannacht overwegend droog minima tussen 5 en 8 graden. Overdag afwisselend zon en wolken en weinig wind. In het oosten en zuidoosten is kans op een bui en het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Stehen we in deinem Licht en singen die... Lied.